About to go down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, Goedenavond, kom binnen. Het is warm. Welkom in de club van 538. Dit is Dance Department. Ik ben Armin van Buren en ik mag weer je gast hier zijn, hier op 538. Kijk net even in de app Inbox. Ik zie dat er al uh, heel veel mensen een vervroegd kerstdiner thuis hebben. Ik beloof je, die eetjes gaan veranderen in een huisfeestje. Geen kerstmuziek vanavond, alleen de allerbeste dance van dit moment. Zometeen draai ik een hele dikke van Alesso. Maar ik trap hem af met deze. De Amerikaan Joa maakte een versie van mijn On and On. En die hoor je nu in Dance Department. Zeker, laatste weekend voor kerst. Misschien heb je al vakantie, ga je wel kerst vieren in het buitenland. Maar iemand die dat niet gaat doen is Alok. Ik sprak hem vlak na zijn set op Soundstorm. De Braziliaan is bijna het hele jaar van huis geweest, maar hij is voor het eerst in jaren weer eens vrij met kerst. En zijn nieuwste, die vinden wij heel erg vet. Dit is Alok en Substance in Dance Department. You know I got that, ...en Anila in Dance Department. Mocht je net inschakelen, ik ben Armin van Buren. Voornamelijk de sleutel van 538 Dance Department. Wat ik dan altijd doe, ik neem de lift naar de kelder. Want daar zit, en dat weten heel weinig mensen, een echte rave bunker. De Dance Department Studio waar ik tot 12 uur de beste dance voor je draai... En de volgende drie tracks komen allemaal uit eigen land. De volgende twee mannen zijn al even bezig. Eentje begon zijn carrière in Almelo, de andere in Almere. Ik heb het over Samme Kleinenberg en Helsloot. Je hoort hun versie van de classic My Lexicon in Dance Department. Stomp, dat is de echte naam van Mesto uit Amsterdam. En deze track, onze worldwide running van vorige week, wordt inmiddels ook al gebruikt als de show intro voor John Summit. Maar ook mensen als Calvin Harris, Dom Dolla en Tiesto draaien deze track. Mesto vertelde zelf hoe uh, het succes van deze plaat begonnen is. De aller, allereerste naar wie ik de plaat stuurde was Martin Garrix. Toevallig had ik diezelfde dag ook nog vanaf mijn bank op mijn laptop speakers aan een nieuw opzetje gewerkt. Toen ik de volgende dag wakker werd en uh, op mijn Instagram keek, toen zag ik een video voorbij komen waar hij dus die ene plaat draaide, uh, wat nu Caramo is. En, en vanaf toen is het eigenlijk een beetje meer als een soort sneeuwbaleffect gegaan. Het ging eigenlijk pas echt los, ook online vooral toen Joel Summit de plaat als show intro begon te gebruiken. Nieuwe muziek van Kevin De Vries en James Hype komt eraan na de You and Me remix van Vintage Culture op 5-8. Zoals we dat van hem gewend zijn Kevin De Vries samen met Addas en Entrance in Dance Department Ik krijg een berichtje binnen via de gratis 528 app van Davy Die zegt, hey Armin, ik zit zoals elke zaterdagavond weer met Dance Department te knallen in de vrachtwagen Zou je de nieuwste van Leighton Jordani kunnen draaien vanavond? Nou Davy, ik heb goed nieuws voor je Straks om 11 uur is de Amerikaan Leighton Jordani hier te gast in de hotmix nou, Mocht die naam je nou niet direct wat zeggen Geloof me, die mix wil je niet missen straks. Eerst een man die vanavond juist in Amerika staat te draaien. Het is James Hype en Behavior in Dance Department. Uur 2 van Dance Department met straks nieuwe tracks van Anima, Adriatic, Joris Forn en Disclosure. En om 11 uur een uur lang in de mix, Leighton Jordani. Ik ben Armin van Buren, jouw gastheer tot middernacht. En misschien goed om even te vragen: zijn er allergieën? Geen kerstmuziek? Dat gaan we regelen. We beginnen met Afro House op een bedje van vierkwartsmaten. Gemaakt door de Fransman Arime. Dit is First Class in Dance Department. Best, best, still, best. Where's my heartache? Darkness on me, all for nothing. die ik samen met Vincent Vossen en Ubik, Never Alone, hoorde je op 5 Ik ben Armin van Buren en ik breng je ook vlak voor de kerst de beste dance in Dance Department. De volgende track viel bij mij wel op toen ik deze voor het eerst hoorde. Een track van twee oude rotten in het vak, als ik dat mag zeggen. Ja, wel een beetje toch? DJ Tennis en Paul Wolford. Ze hebben net samen een track uit waar een beetje summer vibes uh, in zitten. Check het zelf, stem die je zo hoort is van Eliza Rose. De titel is Playa Paradiso. Je hoort hem nu in Dance Department. ...in Dance Department, 538. Ik hoop dat je een mooie zaterdagavond hebt. Het was uh, Tim... ...die echt mij super enthousiast... ...dat hij met zijn vrienden onderweg is naar Odimel in uh, Amsterdam... ...of Lisa die met zes vriendinnen een vervoerd kerstdiner heeft. Ik krijg ook een appje van Bianca die zegt... Hey 538, ik ben onderweg naar het Gelredoom... ...om mijn vriend op te halen bij het Mega Piratenfestijn. Blij dat jullie niet van die Hollandse meuk draaien. Nou Bianca, ik beloof je... Dat ga je die hele avond niet horen hier. Tijd voor de belangrijkste release van deze week. En die award gaat deze week naar een vrouw. En niet zomaar een vrouw. De Ierse Jazzy is namelijk een echt megatalent. Ze doet het niet alleen goed als DJ, maar ook als zangeres. Misschien ken je haar naam nog niet, maar haar stem waarschijnlijk wel. Ze heeft bijvoorbeeld meerdere tracks met meer dan 200 miljoen streams op Spotify. En eerder dit jaar won ze de Future Star Award bij de Top 100 DJ Awards. Gisteren bracht ze haar nieuwste single uit. En wat voor een, De Worldwide Warning: Jazzy en Can't Deny It. 3A Dance Department. in de Michel Booka remix hier op 538. Armin van Buren hier, dance department. Ik draai zo meteen een nieuwe track van een van de werelds grootste DJ's... die zo goed kan tekenen dat het bijna lijkt alsof het een foto is. Wie is het, denk je? Ik vertel het je na deze geweldige samenwerking. Dennis, Sulta en Solomon hebben de afgelopen jaar vaker back-to-back -back gedraaid... maar een track samen, die was er nog niet... Tot vorige week vrijdag. Toen kwam er iets uit. En het is super dik. Ik ga het nu voor je draaien. Dit is Say Nothing. Van Dennis Sulta en Solomon in Dance Department. Wist je trouwens dat Afrojack een geheim talent heeft? Die man kan dus zo goed dingen natekenen dat het soms niet van een foto te onderscheiden is. Je hebt er misschien niet veel aan in de muziekindustrie, maar ik vind het toch wel heel vet. En muziek maken, dat kan hij misschien nog wel beter. Dus daarom wilde ik je deze nieuwe single niet onthouden. Zo meteen is het tijd om Leighton Jordani te ontvangen voor onze hotmix tussen 11 en 12. Maar eerst deze. Bromance met You Can Dance op 538.